1 Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Chavez is vertrokken uit Cuba, waar hij drie weken lang is behandeld voor kanker. Hij werd op de luchthaven van Havana uitgezwaaid door zijn Cubaanse collega Castro, schreef hij op Twitter. De 57-jarige Chavez werd op 26 februari geopereerd. Daarbij werd een tumor uit zijn lichaam weggehaald. De aard van het gezwel is niet bekend, ook is onduidelijk waar de tumor precies zat, alleen dat het ergens in zijn bekken was. In juni vorig jaar werd bij Chavez voor het eerst kanker geconstateerd. Toen werd eveneens in Cuba ook al een tumor uit zijn bekken verwijderd. Na afloop zei Chavez dat hij genezen was, maar vorige maand bleek dat hij opnieuw voor behandeling naar Cuba moest. Hij moet nu nog worden bestraald. Het is onduidelijk of Chavez daardoor fit genoeg zal zijn om campagne te voeren voor de presidentsverkiezingen die in oktober in Venezuela worden gehouden. Oeganda neemt de leiding op zich van een internationale militaire missie... tegen Joseph Kony, de leider van de terreurorganisatie Leger van de Heer. De Oegandese minister van Defensie zegt dat hij al bezig was... met het vormen van een internationale troepenmacht... nog voor het begin van de wereldwijde internetcampagne tegen Kony... die voortvluchtig is. De landen die ook militairen leveren zijn Congo... de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. De troepenmacht zal bestaan uit ongeveer 5000 militairen. Oeganda krijgt in de jacht op Koning ook hulp van 100 Amerikaanse militaire adviseurs. Nederlanders denken dat er veel meer wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking... dan er werkelijk voor wordt uitgetrokken, blijkt uit onderzoek. Gemiddeld worden de uitgaven voor ontwikkelingshulp acht keer te hoog ingeschat. Van de ondervraagden vond 63 procent dat er op ontwikkelingssamenwerking moet worden bezuinigd. Maar toen ze de werkelijke uitgaven hadden gehoord, daalde dat aantal naar minder dan de helft.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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Het uur waarin uh, luisteraars aan het woord komen. En de vraag die wij vanavond bedacht hebben... die heeft te maken met uh, de mening van Hans Biesheuvel... die in het eerste uur te gast was in Casa Luna. De, uh, de voorzitter van MKB Nederland. Die zegt dat de huidige crisis in ons land ook kansen biedt. De vraag aan u is nu, hoe is dat voor u? Bent u ook gedwongen om nu juist creatief te zijn? Misschien omdat u uw baan bent kwijtgeraakt of omdat u als zelfstandige moeilijke tijden kent... en nieuwe wegen moet instaan. Verdient u nu op een andere manier uw geld... en is misschien ook uh, juist daardoor voor u uh, beter geworden door de crisis? Want dat schijnt ook te gebeuren. 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt bellen, als u liever mailt, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En Twitteren kan naar hashtag... Casa Luna Wij beginnen met muziek en die komt van uh, Florence Coste en Julien Desson. Dat zijn Nous étions quelques bons copains, et Amour d'elle, on se sentait pousser des ailes. À bicyclette, sur les petits bon, chemins de, de terre, de on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut, faut dire qu'elle lui mettait du, du cœur, c'était la, la fille du facteur.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 La bicyclette On se niserait pour demain Je rêverais de demain Quand on ira sur les chemins Het nummer, dat kent u misschien van Yves Montand, die, uh, die heeft dit oorspronkelijk gezongen. Uh, maar nu waren het Florence, Cost en Julien Dassin La Bicyclette. Aan de telefoon, Ronnie. Ja, goeiedag. Goedenacht goeiedag. is het eigenlijk. Ja, ik heb nachtdienst, dus uh, ja, dan je ik denk ik uh, bel uit. even op. Ja, nou leuk. Ja, want ik had uh, gehoord over dat uh, onderwerp, dat die, uh, over die crisis en zo, en over die... Uh, over wat eventuele voordelen daarvan zijn. Nou, ik heb eigenlijk twee dingen. Dan ja. uh, kom ik ook een beetje terug op dat uh, onderwerp waar die meneer het over had van het, van het MKB. Hans Biseuvel. Uh, ja, van die uh, ondernemers. En van dat, uh, dat meldpunt van die PVV. Nou goed, het is natuurlijk best wel hard. Die mensen die, uh, die komen hier om te werken. En dat uh, nou, is allemaal goed. Maar uh, ik werk ja. zelf van een transportbedrijf. Ja. En uh, ja, wat ik wel zie is door de crisis, dat er uh, heel veel uh, transportbedrijven zijn die de Nederlandse chauffeurs uh, ja, geen contracten verlengen. En dat daar dus, dat uh, via allerlei constructies, dus, uh, chauffeurs uit Oost-Europa komen, die ze ja. onder die CEO vallen. En gewoon voor Nederlandse bedrijven rijden. Ja. En uh, ja, dus die uh, ja, zorgen toch dat er voor ons veel minder werk is. Ja, en is. Dus, uh, en... Ja, het, dat is het nadeel. We hebben minder werk nu, maar het voordeel van ja. mij van de crisis is dat die rente natuurlijk Europees door de ECB zo laag gesteld is. Ik heb variabele hypotheekrente, aflossingsvrij en half op beleggingspolis. Ja. Dus ja, ik betaal nu in plaats van 1100 euro bruto betaal ik nu nog maar 365 euro bruto. Dus ja, dat is natuurlijk enorm. Is dat zo erg, erg gedaald? Van 1100 ja. naar 360? Jeetje. Ja, dat scheelt echt enorm. Ja. Maar eh, hoe valt de balans dan uit? Want je hebt ook minder werk aan de andere kant, begrijp ik? Uh, uh, ja, er is uh, minder werk. Ik ben nu zelf ook uh, ja, weer op een tijdelijk contract uh, bezig bij een firma. Ja. En uh, ja, in plaats dat je vroeger dus uh, gewoon kerretten uh, ja, had en uh, gewoon uh, overnachten in het buitenland, ja, is het toch allemaal, uh, allemaal wel beperkter geworden. Dus dat scheelt toch uh, even honderden euro's. Ja, dus per saldo is het een beetje een evenwicht voor jou? Ja, voor mij ja, gelukkig wel. Maar ja, ik, waar ik me dan wel zorg maak, Ik ben al iemand die uh, niet alleen aan zichzelf denkt. Uh, maar ja, ik luister natuurlijk vaak deze radioprogramma's, BNR Radio 1. En uh, economie, politiek, dat volg ik allemaal. Ja. En uh, ja, ik kan wel zeggen, ja goed, uh, ik, kan, uh, ik kan dit werk doen en uh, door die toeslagen verdien je nog een uh, redelijk salaris. Maar er zijn ook mensen natuurlijk die op kantoor werken. Ja, die, die kunnen niet zo makkelijk zeggen van joh, uh, ik stap even naar een ander bedrijf, en ik wil aangenomen. En uh, kijk, die meneer die vertelt allemaal zo leuk. van goh, uh, ...flexibiliteit op de arbeidsmarkt, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar we blijven geen twintig. En uh, kijk, ik ben zelf nu ook uh, 37 jaar. En uh, ja, als je dan toch weer ergens anders opnieuw moet beginnen... ...ja, het hebben we toch uh, jongere mensen. Ik bedoel, ik zit in een, een hoger loonschaal. Dus ja. ja, als ik ergens ga zonder dan is het toch ook van... ...ja, oké, okay, uh, wat wil je gaan verdienen? Ik zei, nou ja, ik zeg met dat bedrijf verdien ik zoveel. Ja, nee, maar dat kunnen wij niet betalen. Je gaat weer een paar uh, tweede uh, ga je beginnen. En dan neem je het wel aan, omdat je gewoon niet werkloos wil zijn. Ik bedoel... Ik kan werken, dus ik pak dat werk aan. Maar ja, het, het, het scheelt dus wel geld. Ja. En hoe optimistisch ben je nou over de toekomst? Ja, nou, dat, dat zie ik me dus regelmatig achter mijn stuur van mijn vrachtwagen af te vragen. Van uh, ja, ik heb mezelf er zitten denken om uh, bijvoorbeeld naar Canada te gaan. Om daar een chauffeur uh, aan de gang te gaan. En dan ga je daar gewoon een tekening van een jaar. En dan heb je daar gewoon iets van, uh, van 50 of 60.000 dollar. Ja. En uh, ja, goed. Met de, met de huidige koers is dat natuurlijk nog niet zo heel erg uh, gigantisch. Maar ja. Uh, het staat wel ongeveer in vergelijking met wat je hier in Nederland kan verdienen. Maar nog is het minder hoor. Want ik heb, ik heb een aantal jaar geleden ook gewoon, gewoon bruto jaarsalarissen van 70.000 euro gehad. Ja, en dan krijg je daar in, in, in Canada zo'n uh, zo Nederlanders meldpunt. Alle ja, Canadezen ja, ja. die hun baan kwijtraken omdat er een Nederlandse chauffeur komt werken. Ja, maar goed, dat scheelt dan niet zoveel in loon. Hè? Want de bedragen die ik nu noem, dat was wat ze een aantal jaren geleden betaalden. Ja. En uh, die vraag ook naar die chauffeurs uh, is iets ook minder. Maar het, het kan nog steeds als je daar een transportbedrijf treft. Uh, die zegt, goh, dat is goed, jij gaat vanuit Canada naar New York rijden. En uh, ja, dan kan je een, een goed salaris uh, verdienen. Maar uh, dan is het dan zo, ik ga daar werken voor, de, voor het salaris wat iemand anders daar ook verdient. En nu is het zo dat de mensen uit Oost-Europa hier komen werken. Uh, via allerlei brievenbusfirma's uh, ja. met een Poolse kenteken of een Bulgaars kenteken op de auto. En die verdienen dan, uh, uh, laten we zeggen, als een Nederlandse chauffeur 2800 euro verdient, netto, zo, uh, verdienen we maar 1400 euro. Ja. Ja, dus dat is een aanzienlijk verschil. En als ik bijvoorbeeld naar Canada zou gaan, dan verdien ik daar hetzelfde als, aan, uh, als iemand uit Canada. Ja. Ja, dus, dus nou, nogmaals, maar, ik heb helemaal niks tegen die mensen, en ook helemaal niks tegen die dat de, de mensen overal oost je werkzaam zijn, maar wat ik wel wel tegen heb, is dat, dat de mogelijkheid wordt geboden om op die manier uh, heel goedkoop werk uh, te laten bezetten. En dat is natuurlijk voor die ondernemers natuurlijk hartstikke aantrekkelijk, maar ja. ze zeggen niet tegen de klanten van, uh, we hebben een goedkope chauffeur, dus we doen onze tarief ook Want Uiteindelijk betalen wij dus wel met z'n allen de prijs voor de producten die, uh, die in de winkel komen. ja en hoe, en hoe concreet zijn de plannen om naar Canada te gaan nu? Nou ja, concreet, kijk, ik heb hier natuurlijk ook zeg een huis en een hypotheek en uh, hoe heet dat, uh, ik zal natuurlijk toch moeten gaan kijken van of ik dat huis uh, aan het betrouwen iemand kan uh, verhuren, ja. zodat het kostendekkend is. Ja. En Want ja, het is natuurlijk, ik zeg al, ik heb een variabele rente, het is natuurlijk geen uh, garantie dat die, uh, dat die rente eeuwig laag blijft. Nee, dat snap ik. Uh. Dus dat is, Maar dat soort dingen, daar zit je wel aan te denken om, ja. uh, om te doen. Ik ben vrijgezel, dus dan kan je dat ook doen. Maar bijvoorbeeld iemand die een gezin heeft, ja, dat was toch een stukken lastiger als de kinderen naar school moeten. Ja. Dus heel optimistisch over de toekomst ben je nog niet, hè? Nee, nee niet helemaal. Omdat ja, je weet ook niet hoe het verder uh, ontwikkelt. Hè. Ik bedoel, als ik hoor van collega's dat er bedrijven zijn, dat er al 350 uh, uh, van dat soort chauffeurs in dienst zijn. Uh, ja, En dat er dan uh, de rest... Uh, ja, Nederlandse chauffeurs eh, volgens de Nederlandse CO eh, niet verlengd worden. Ja, ja. Dan, eh, nee, dat snap ik. maak ik me toch een beetje zorgen, Jan. Even één vraag nog. Jij zei, ik heb nachtdienst. Ja, ik ben chauffeur. Maar je bent nu niet aan het rijden, toch? Nee, nee, ik zal eventjes mijn verplichte pauze te nemen. <laughs> dat okay. moet hè? Waar sta je dan? Ik sta maar eh, langs de A2. Oké, okay, ter hoogte van? Uh, ter hoogte van, uh, hoe is het hier zo? Uh, even kijken, dan vergeet ik ook een keer die naam. Bij de lucht. Bij de lucht. Oké, okay, kunnen mensen even toeteren naar je te zien? Ja, oké. Okay. Hé, hey, dankjewel, hè, Ronnie, voor het bellen. En succes. Okay. En mocht je ooit naar Canada gaan, volgens mij is het wel leuk dan onderweg. Jawel. Mooie uitzichten, vergezichten. Dat is wel heel mooi, ja. Hé, hey, bedankt. gaan ja, Laten we daar daarop houden. Oké, okay, doeg hè. Oké, okay, hi. Hey. Theo. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, uh, hoe, hoe zit ik het? Ik heb gebeld naar aanleiding van uh, je vraag. Ja. En uh, ik ben al een aantal jaren bezig om bedrijven te adviseren uh, op het gebied van uh, sociale zekerheid. En uh, dat betekent dat uh, heel veel bedrijven in Nederland betalen... op dit moment uh, een premie aan het UWV, yeah. in verband met uh, uh, de arbeidsongeschiktheid uitkeringen... die er voor hun werknemers moeten worden betaald. Yeah. Uh, vroeger was dat de WAO, Tegenwoordig is dat de WIA. En uh, heel veel werkgevers... Uh, uh, ...betalen die premie, terwijl zij uh, bij uh, bijvoorbeeld een schadelast die ze veroorzaakt hebben van ongeveer 1000 euro... Uh, ...moeten zij 2000 euro premie aan het UWV betalen. Dus als een uitkering van 10.000 euro betalen ze 20.000 euro aan het UWV. Uh, huh? En heel veel werkgevers uh, beseffen niet dat ze dat risico uh, veel beter dan uh, voor eigen rekening kunnen nemen... Ja. Die, mogelijkheid, die mogelijkheid kent het UWV namelijk. Uh, dan betaal je 10.000 euro aan de werknemers... die die uitkering uh, uh, waar die, die recht op hebben. En die andere 10.000 euro kun je gebruiken om het risico te verzekeren. En over het algemeen ben je dan een heel stuk voordeliger uit. Alleen heel veel werkgevers vinden het zo ingewikkeld... dat ze die stap niet durven te nemen. Nou, Ik heb daar onder andere een website voor gemaakt www verzekerd risico ja. <laughs> heet dat Slim. en daar ze het uh, vrij blijvend op uh, narekenen. ja maar wat de vraag was is uh, uh, welke kansen ziet u door de crisis en dit is wel... ja en dus, dus de kans voor bedrijven is om hun kosten voor dat risico bijna te halveren ja ja ja, ja maar dat is wel een beetje beperkt echt, hè het is, het is, sorry nou ja ik bedoel dat, dat... Ja, dat is een handige manier om wat geld te bezuinigen... maar dat, dat is natuurlijk wat anders dan praten over kansen die ontstaan door de crisis. Nee, het is, nou ja, het is een, een, een kans die eigenlijk werkgevers laten liggen. Die ze al uh, vele jaren hebben. En waar, omdat ze de regelgeving zo ingewikkeld vinden... Uh, denken ze van nou, laat ik maar bij UWV blijven... Want... Daar uh, weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. Ja. Terwijl ze eigenlijk heel veel geld laten liggen. Even, even los van uh, deze adviezen. Uh, je spreekt dus veel ondernemers. Hoe, hoe, uh, hoe is het gesteld met het optimisme in het algemeen? Het, uh, of het optimisme? pessimisme? Bij, bij werkgevers. Ja, uh, ja dat, dat is uh, ja, wat verschillend. Maar uh, we hebben nu de recente cijfers over de, de teruggang uh, van het aantal werkelozen uh, van de week gehoord. Uh, en daaruit blijkt dat, uh, dat werkgevers toch wel bereid zijn om uh, te investeren. En daarmee uh, te zorgen dat er meer werkgelegenheid uh, tot stand komt. Dus ze zijn in het algemeen redelijk optimistisch. Begrijp ik dat dan goed? In het algemeen zijn we ingevers redelijk optimistisch daarover, ja. Oké, okay. dankjewel Theo voor het bellen. Oké, okay, Doe. gedaan. Dag. Dag. Younis. Hai. Hallo. Goedenavond. Goedenacht. Goedenacht. Ja. Ik grijp ook kansen aan in de crisis. Nou, vertel, wat ga je doen? Ja. Ja, ik heb uh, gewoon mijn baan opgezegd. Wat was dat voor baan? Ja, buschauffeur, hè. Ja. Buschauffeur, ja. En uh, ja, het is wel hartstikke leuke baan om te doen. Ja. En dat verdient ook hartstikke goed. Je zet toch zo snel in de 33.000, 34 34.000 per jaar. Voor mij is dat best wel een goed bedrag. Ja. Maar... Alles wordt door de crisis zeg maar weer uit je handen gezogen. Dus praktisch gezien werkt het gewoon gratis. Maar hoe bedoel je dat? Wordt uit je handen gezogen? Omdat op de eerste plek van je bruto loon blijft al haast niks over. Je betaalt gewoon je vaste premies. Nou, dat, dat is normaal. Ja. Maar dat is, dat is gewoon veel te hoog op de eerste plek. Ja. Op de tweede plek... Alles is zo schandalig duur geworden. Kijk, je hebt inflatie. En volgens mij betekent inflatie geld wordt minder waard. Ja. Dus het geld wordt minder waard. Maar alles, benzine bijvoorbeeld, houdt gewoon zijn waarde. Dus je moet er meer voor betalen. Ja, alleen is de inflatie nu vrij laag. Hè? Dus dat, dat valt op zich dan misschien op dit moment juist wel mee. Ja, oké. Okay, maar kijk, ook um, ja, deurwaardes en dergelijke. Die gaan nou echt achter hun geld aanjagen. Ja. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je het moet doen met een beslagvrije voet bijvoorbeeld van 700 euro. Omdat je al die kosten en dergelijke moet betalen. Ik had daar gewoon genoeg van. Dus dat jij de, denkt, ik, ik verdien wel redelijk, maar ik moet veel te veel teruggeven? Ik moet veel te veel teruggeven. Maar ik dacht bij mezelf van, ja kijk, ik heb ook geen zin om mee te betalen aan de crisis en aan de politiek die nou hier in Nederland bedreven wordt. Kijk, ja. ik... ...verticket om mee te betalen aan Geert Wilders en schrapjes. Ja. En... Dus ik heb gewoon besloten, ik stop mijn werken. Ik betaal helemaal niks meer. <laughs> zeg maar een soort New Kids uh, Turbo. Maar dan komt er ook ja. niks binnen. Er komt niks binnen, maar er kwam al niks binnen. Dus er gaat in principe niks veranderen. Het enige wat verandert is dat ik zeeën van tijd over heb... ...die ik heel nuttig kan gaan besteden... ...om alles netjes op orde te krijgen. Maar wat wil je dan op orde krijgen? Gewoon uh, mijn leven, mijn rust, mijn... Snap je, mijn emoties die ik gewoon krijg hier in Nederland, vanwege het uh, slechte politieke klimaat hier, ja. dan ben ik gewoon uh, verjaagd, zeg maar. En dan geef ik ze gewoon een, een, een dikke neus, en dan zeg ik, mijn geld krijgen jullie niet meer. Maar wacht ik even. weer hem lekker naar het buitenland. Oh, maar wacht even, want jij, jij voelt je niet zo prettig meer in Nederland. Pardon? Je voelt je niet prettig hier? Ik voel me over het algemeen prettig, ik heb hier uh, altijd gewoond. Ah, ik, eh, ik spreek taal, maar ik, eh, ik heb geen band meer met Nederland. Nederland is veranderd hè? Ja. en dat, eh, dat accepteer ik is democratie. Dus mensen ja, die willen, ja, ja, kijk, ik ben zelf moslim, snap je? En, ja, Wa waar, liggen jouw, waar liggen jouw wortels? Mijn wortels liggen gewoon in Nederland. Mijn moeder is gewoon Nederlands. Oh. Dus er is eh, niks speciaals aan, maar ik zie alleen eh, een beetje bruin uit. En je vader? Die komt door mijn vader, die komt uit eh, Egypte. Oh, Oké. Okay. Snap je? En uh, vandaar dat ik heb gedacht: uh, ik, ik heb nu uh, hier 27 jaar in Nederland gewoond. Ik ga nu een keertje even in uh, Egypte wonen. Uh, ik heb geen koophuis, ik zit nergens vast. Alleen aan deurwaarders en aan uh, belastingen en dergelijke. Maar dat laat ik voor lief hebben, dat betaal ik niet. Ik ga naar Egypte en ik ga daar een nieuw leven op starten. En, en wat ga je daar doen dan? Heb je een idee al? Daar ben ik laatst geweest, de zeeën van tijd. De zeeën van tijd. Mooi water, koraal. Je hoeft daar niet eens wat te doen. Niemand doet daar wat. Al die mensen op het <lacht> Hier, plein, die staan daar omdat ze allemaal niks te doen hebben de hele dag. Maar, je, ze daar niet. Maar je moet toch ergens van leven? Want ja, je moet ook eten en kleren en weet ik wat allemaal hebben. In Egypte wordt daar gewoon voor gezorgd. De, alles is daar zo goedkoop dat je daar ook met niks goed kan leven. En er is werk genoeg en alles wat we in Nederland hebben, hebben ze daar niet. Snap je, dus, daar is nog heel veel voor ondernemers als het ware. Daar kun je echt makkelijk ondernemen. Daar zit de, niet de belasting op je nek. Ik ben ook in Nederland ondernemer geweest. Ik heb uh, zaken, alles hier gehad. Maar belasting maakt het feestje gewoon ja, kapot. Maar wat voor okay. zaken heb jij gehad? Ik heb tent gehad. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment, dan uh, tent komt 11 september, omzet daal. Ja. Ja, dan op een gegeven moment, dan, uh, als de belasting niet even op de kan wachten. Ja, dan houdt het gewoon op. Dan uh, nemen ze alles in. Dan verkopen ze. Het. En dan, uh, ja, blijft voor mij niks over. Ze blijft achter met miljoen schuld. Ja, wat ga je doen dan? Hier een miljoen betalen. Of uh, nog verder hele dag nationaal kijken... wat Geert Wilders weer voor plannetjes heeft. Huh? Ik baal daar gewoon van. En ik ben blij dat vandaag... PvdA weer een nieuwe lijsttrekker heeft. Daar hoop ik echt mee dat daar de spirit van Nederland weer terugkomt. Die spirit die er was in de jaren negentig. Ja. Dat je je echt fijn voelt in Nederland. En dat je echt prettig... Voelt ook bij, de, bij het bestuur. Kom, kom je dan, kom je dan ja. weer terug? Ja, tuurlijk kom ik dan weer terug. <laughs> ik moet sowieso terugkomen om paspoort te verlengen. En ik ben gewoon Nederlander. Ik, ik wil hier niet weg, maar ik moet weg. Het is voor mij geen keus meer om hier te blijven. Maar dat, is dat dan vooral vanwege het klimaat? Of vanwege de schulden die je hebt? Uh, vooral vanwege het klimaat. Vanwege de belastingdruk. Vanwege de schandalig hoge benzineprijs. Omdat ik Ik heb mijn baan ook opgezegd. Omdat ik gewoon niet meer... Ik kan betalen gewoon om naar mijn werk toe te gaan. Ja. Om gewoon vet te verschijnen op mijn werk. Uh, elke dag tanken voor 20, 30 euro, dat, dat gaat gewoon nergens over. Terwijl je in Egypte gewoon voor een tientje gewoon 80 liter auto vol tankt. Ja. De, de verhoudingen zijn gewoon helemaal weg hier in Nederland. Wanneer ga je? Ik ga. Uh, ik ben de 31ste, mijn laatste werkdag. Dan blijf ik nog twee maandjes hier en dan ga ik uh, rond de zomer ga ik, uh, vertrekken. En je vader woont hier in Nederland of in Egypte? Mijn vader woont in Nederland. Oké. Okay. Ja. En die komt dan ook op bezoek daar bij jou? Nee, die blijft lekker hier in Nederland, want die zit hier goed. Hef, ja, die heeft het wel naar zijn zin? Pardon? Die heeft het wel naar zijn zin hier? Mijn vader heeft het ook niet echt naar zijn zin, maar... Uh, hij zegt dat Egypte ook niks is. <laughs> daar heeft hij nooit in zijn leven gewoond. Maar ik ben er niet mee eens geweest. Ik vind dat gewoon een uh, hartstikke prachtig land en, en zo gezellig en mooi daar... En, wat je op tv ziet, dat beetje problemen en daar, daar merk je helemaal niks van. De, de, heb je ook in Nederland, heb je overal. Ja, eh? Ga je in Cairo wonen of ergens anders? Pardon? Ga je in Cairo wonen? Nee, niet in Cairo, hè. Sheikh. Dat is mijn plek. <laughs> ja, ja. Nou, Cairo is een beetje te druk voor mij. Geniet ervan. Dankjewel. En eh, nou, hopelijk eh, wordt het hier ook weer zo leuk dat je terugkomt. En... Dan zien jullie mij vanzelf weer terug. Bedankt voor het bellen. Junis okay, was dat. Ik ga even vertellen dat wij praten over de kansen die ontstaan door de huidige crisis in ons land. Naar aanleiding van het gesprek net met Hans Biesheuvel, de voorzitter van MKB Nederland. Uh, en de vraag is: hoe is dat voor u? Bent u ook gedwongen om creatief te zijn? En misschien omdat u uw baan kwijtgeraakt bent, of opgezegd heeft, of omdat u als zelfstandige moeilijke tijden kent en allemaal nieuwe plannetjes moet verzinnen... verdient u nu op een andere manier uw geld... en is misschien dus ook voor u juist beter geworden door de crisis. 0800-1121, 0800-1121, casaluna.ncrv.nl... of als u twittert, hashtag Casaluna. Kop op het grote blad, zestien op een rij. Iedere zondag komen ze voorbij. Langs kan Alder het boos over het elze pad, Buiten hem langs de Duitse hei. Ze zijn dan geen twintig meer, maar samen zijn ze vrij. En geen mens ziet de tranen op wang. Tranen op wang. Niemand die hort, hoe zacht dat die jangt. Hulde is de middag lang, mee de wind op kop op het grote blad, Aanzetten, afzien, pijn, iedere zondag komen ze voorbij. Kijk ze, daar is het gang, joh, achteraan, steken in zijn zij. Hij wou er niet aan sluit maar Lian, joh, houdt ze niet bij. Op het grote blad, losse snakken pijn. Iedere zondag komen ze voorbij. En vandaag is het dan precies een jaar de Malik niet bij ter wou. Wil ik mee op de achterbank, want ik voel niks meer voor jou. Medewind wind op kop op het grote blad, sprinters te pijn, iedere zondag komen ze voorbij. Kijk, ze daar is schaamkaravan, jo, achteraan, steken in zijn zij. Hij zou het niet gaan sluit maar lian, jo, houdt ze niet bij. De wind op op het grote blad, stompe jagerpijn. Iedere zondag komen ze voorbij. dan knijpt dikke Willem in Jozen kont en hij lispelt in zijn oor. Was ik een wijf, dan wist ik het wel en hij douwt hem aan hand naar voren. Medewind op kop op het grote blad, zestien op een rij, iedere zondag komen ze voorbij. Kijk ze, daar is kanker van, Jo achteraan, steken in zijn zij. Hij zou eens niet gaan, nou sluit die aan. Jo, is er weer bij. Middenwind op kop op het grote blad. Zestien op een rij. Iedere zondag komen ze voorbij. Ze zijn dan geen dertig meer. Maar even zijn ze vrij. Oh, Ze zijn dan geen veertig meer. Maar samen zijn ze vrij. De Brabander, Gerard van Maasakkers voor een enthousiaste zaal. Um, Caravaan heette dit nummer. Het komt van zijn album dat dit jaar is uitgekomen, ge Lijflied. En hij trekt ook door het land met een theaterprogramma. Dat heet ook Lijflied. En uh, als u daar meer over wilt weten, moet u maar even op zijn site kijken. GerardvanMaasakkers.nl Is de moeite waard. Ik ga er binnenkort ook nog naartoe. Ik denk in Den Zoiets van de 15? ik weet niet meer precies. Maar niet uit. Um, Gerard dus. Even kijken, wij hebben het over de kansen die de crisis ons biedt... en ik ga daar nu over praten met Jorren. Goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, de kansen. In, uh, Gerard van Maasakken, die heeft een heel mooi theaterprogramma inderdaad. En uh, die ben ik ook wel eens tegengekomen, ik ben theatertechnicus. Ah, oh, oké. Okay. Uh, jij jij, jij, jij ja. werkt dan in een theater? Ja, dat klopt. Ja. Ik werk uh, als mee. freelancer uh, in verschillende theaters... Okay. En uh, ik zit nu ook in de auto en ik ben net uh, langs uh, de, de A2 uh, de lucht gekomen. Ik heb nog even getoeterd. Ja, naar de vrachtwagen. <laughs> ja, inderdaad. En, uh, wat ik, uh, ik kom namelijk uit Utrecht uh, van de Stad Schouwburg En daar heb ik een heel leuk bandje gemixt. En uh, ja, als freelancer, uh, uh, ja, de, de malaise in de theaterwereld, daar gaan uh, heel veel vaste mensen uit. Ja. En uh, nou ja, als freelancer uh, geeft dat natuurlijk uh, heel veel kansen. Maar, maar wat, heeft, wat voor beentje heb je eigenlijk gemixt dit? Wat voor beentje? Dat was uh, de Cosmic Carnaval. Oké. Okay. En uh, dat is een heel leuk beentje uit Rotterdam. En, uh, nou, dat was hartstikke leuk. Het was een aan tafel met... Uh, dat is eigenlijk een, een, een, een diner uh, voor, voor, voor mensen, voor gasten die zin in hebben om uh, muzikaal verrast te worden eigenlijk. Ah, grappig. Ja, dat is, dat, is, dat is heel erg leuk. En dat doen ze ja. uh, meerdere keren, in, of één keer in de maand of twee keer in de maand de week eigenlijk niet heel zo goed. Ja, Daar dat ben je freelance voor, hè, dus weet je het niet helemaal zeker. Ja. Nee, grappig. En je werkt in, in heel veel verschillende theaters. Nou, ik heb inderdaad een aantal theaters. Onder andere de Lievekamp Os. Uh, en uh, de, in de Efteling ook onder andere. oké. Okay, leuk. En uh, de Lievekamp is wel een heel goed voorbeeld uh, van, van een theater waar... Uh, ja, dat was wel dramatisch. Er zijn uh, in de afgelopen anderhalf jaar... zijn er uh, uh, vier vaste theatertechnici die, uh, die, die, die moesten, moesten weg. Want die moesten enorm bezuinigen. Want uh, ja, de, de subsidies die, uh, drogen op natuurlijk. Ja. En uh, dat, dat wordt dan uh, aangevuld met, uh, met freelancers. Want die zijn veel goedkoper. Want die hoef je natuurlijk niet te betalen als ze niet zijn. En die, uh, die huur je alleen in als, als het nodig is. En dus dus uh, voor jou uh, komt er meer werk door deze crisis? Uh, voor mij is er nu inderdaad meer werk. Uh, ja. En, en uh, ik heb eigenlijk zoveel werk, uh, dat, of zoveel werk, ik, uh, ik heb genoeg werk om ook te kunnen zeggen van, sorry, uh, ja, ik, ik hou ook van mijn vrije dagen. Ja, want hoeveel dagen werk je? Nou, dat is, het verschilt een beetje af en toe uh, vijf dagen, soms uh, zeven, soms drie. Dat ligt er een beetje aan, want ik, daarnaast, naast theaterwerken, ben ik ook uh, drumdocent en uh, speel ik in een bandje. Ja, Het grappig. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik ben, ben goed voorzien van werk en uh, ja, ik, uh, het leven is mooi. Ja, het klinkt heel goed. Want dit lijkt ja. me ook wel mooi werk. Je ziet nog eens wat. Ja, het is, het is heel erg leuk inderdaad. Want het, zijn, het is een prachtige combinatie natuurlijk. Vooral als je als technicus met bandjes werkt. En je bent zelf ook muzikant. Ja. Uh, is het gewoon heel erg leuk werken. Want je weet hoe het is om op het podium te staan. En uh, om, om, om voor het publiek te spelen. Maar je weet dus ook hoe het is om, om het geluid daarvoor te doen. En uh, om, om, om het hun naar, te, uh, naar hun zin te maken. Maar ook het publiek. Dus dat is echt het is wel, uh, een hele leuke combinatie. En... Uh, doe jij alleen beentjes of doe je ook klein kunst, uh, cabaretprogramma's dat soort zaken? Ja, nou eigenlijk, uh, nou ja, als freelancer heb je eigenlijk niet zoveel te kiezen natuurlijk. Ja, uh, je belt theaters op om te, om te vragen of ze mensen nodig hebben en je, je probeert ook hele leuke festivals te doen. Ja. Maar me meestal ben je gewoon een onderdeel van een vaste ploeg en dan word je gewoon ingezet om, uh, om bijvoorbeeld uh, de trailer leeg te halen en... Uh, uh, voorstellingen op te bouwen. Vandaag, uh, vandaag staat Opera Zuid bijvoorbeeld in de Stad Schouwburg en uh, er zijn een heleboel freelancers die werken dan mee om, uh, om op te bouwen en licht in te hangen en te stellen en, uh, en dat soort zaken. Dus er zijn heel veel mensen vaak voor nodig. En schuif je ook? Sorry? Doe je ook, uh, zit je ook te schuiven aan de knoppen? Uh, ja, graag. Vandaag dus inderdaad uh, heb ik het geluid gedaan voor, de uh, voor het tentje. Ja. En uh, ja, het, meestal doen de vaste technici dat, want er, er komt dan een gezelschap binnen en die hebben bijna altijd uh, een vaste geluidstechnicus en een lichttechnicus. Yeah. Dus dan ben je gewoon meewerkend. Dan, dan help je dus uh, de, de, de vaste technici uh, om het allemaal voor elkaar te krijgen. En uh, Dan ben je eigenlijk de host met, met alle technici en dan zorg je ervoor dat, dat de mensen die binnenkomen een fantastische avond hebben en dat zij een uh, te gekke show neer kunnen zetten. Ja. Yeah. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. En hoe is het met je eigen bandje? Gaat het ook goed? Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. We hebben 29 maart hebben we onze eerste cd-presentatie, dus dat is helemaal te gek. Dus ja, Geert van van Maasak komt uit Brabant, ik zit in Tilburg en we hebben dat in de 013, dus dat is heel erg leuk. Waar ik ook nog wel eens wat werk heb gedaan. En eh. Ja, als freelancer, als, als je, ja dat is het wel. Je moet, je moet, een, een goed, je moet goed zijn. Uh, of je moet goed vallen bij de technici. En dan, dan word je weer vaker gevraagd. Dus je moet gewoon hard je best doen en, uh, en niet zeuren. Gewoon lekker werken. Ja, hoe heet je bent? Sofia Nero. Zeg dat nog eens? Sofia Nero, met een F. Zo. So. Dus en uh, Sofia Nero, ja, dat, dat kun je natuurlijk op Facebook vinden of op Twitter. Uh, MySpace, we hebben al die, al die uh, media, daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. En uh, we gaan kijken of er, uh, of er veel mensen zijn uh, die uh, ons beentje leuk vinden. Want we zijn niet echt alledaags en niet echt poppy. Dus het is dus, uh, ja, ze noemen het ook wel eens alternatieve gitaarrock. Een beetje uh, jaren negentig uh, gestoeld, zeg maar. Ik zit even. Dus, uh, ik zet, ik zet even wat, kunnen we dat horen? Want ik heb iets. Uh... Ja, je kunt wel. Ja, nee, horen ik, dat ik heb ja, het nu aangezet. Maar ik, ik kijk even naar mijn technicus. Die ja. schuift als een gek, maar die de, de moet volgens mij op de andere computer. Kun jij even, dat vraag ik nu weer even aan de regisseur, Sofia Nero opzoeken? S-O-F-I-A ja. <laughs> en dan Spatie N-E-R-O. Sofia, ja, ja dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar mijn computer krijgen we niet op de, op de boxen zullen we maar zeggen. Maar die van okay. de regisseur wel als het goed is. Ja, je zou het beste uh, Facebook hebben. Je moet even naar de uh, Facebook site, dan krijg je ja. hem gelijk. <laughs> ja, die Verwarring de al de... om hier. Oh, dat vind ik wel, vind ik wel Vol, te gek, ja. volgens, mij, ja, ik uh, twee... volgens mij hoorde ik een pianootje, kan dat? Een nou, oh. piano, dat wordt Nee, het, ik heb nog niks gehoord. Oh. <laughs> nee, we zijn een gitaarbandje. In. We hebben twee gitaristen, een bassist en, en, en een drummer. En ik, ik ben dan de drummer. Dus, uh, nee, dat is wel dat is te gek. Ja, je zou uh, Idol of Iluna. En uh, ik denk dat Iluna het meest geschikt is misschien. Maar ja, dat is, dat is helemaal aan jullie natuurlijk. Het is, uh, het is, ja... Ik hoop dat het uh, de radio material is, maar ja, het is misschien iets, iets te, te, te apart. Wacht even, want uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik moet even, even tegen de regisseur wat zeggen. Je moet gewoon Sophia Nero en dan Facebook. En dan ja. heb je hem meteen. Ik had hem meteen. Ja. Ik vind nooit wat. Als <laughs> ik het kan, dan... Uh... Nou, dan, moet, dan moet de technicus het helemaal kunnen. Ja, ja de regisseur. Oh, de regisseur. Ja, ja, okay, dat nou, is nou, een freelancer ook... trouwens. <laughs> dan weet je het wel, hè. <laughs> Nou, die, die kunnen dat fantastisch. Ook volop kansen trouwens voor de freelancers in de omroepwereld. Oh, no, maar maar nee, voor deze ben... regisseur denk ik dat het nu ophoudt na vanavond. Tjonge, <laughs> jongen, jongen. <coughs> nee, maar je kunt ook mij... Uh, uh, ik ben beschikbaar hoor. Ik, uh, ik vind altijd alles leuk. Oh, je kan ook regisseren? kan presenteren? Nee, nee, nee. Deze nee, dat nee ik, kan, ik kan beter drummen of iets, iets met techniek doen. Ja. Of, uh, ja, nee, dat, daar ben ik veel beter in. Presenteren, dat is niet, uh, niet mijn ding. Echt gevonden? Nee, dat is, is dat je moet dat die. Dit is is dit het? Ja, ja, dat is iLuna inderdaad. Nou, ze mag blijven hoor. Ja, dat is wel een heftig stukje. Maar, nou, gaat iedereen is, weer wakker. En laat wakker worden allemaal. Het is nog vroeg. En jij drumt hier, hè? Ik, uh, ik ben de drummer inderdaad. Gaat er ook iemand zingen? Ja, zeker. Die, die, die, die, die begint nu met zingen. Ja, het is, het is een heftig introotje. Hij om, begint uh, helemaal niet. Hoe begint hij niet? Oh, je hebt het filmpje te pakken. Je hebt, je hebt, uh, je hebt het, uh, het, het YouTube-filmpje. Oh, je hebt het YouTube-filmpje. Ja, nee. Dat, ah, nou ja. begrijpt er niks van, helaas. Nee. <laughs> Moeten we dat toch weer gaan heroverwegen. Nou ja, ja. Uh, we hebben in ieder geval iets gehoord. <coughs> Sorry, dan ga ik nog hoesten. ook. Ik dank je wel voor het bellen, Jorn. Nou, graag gedaan. En ik denk dat dit, dit heeft iedere luisteraar van KC Luna heel nieuwsgierig gemaakt. Dus die gaan naar uh, Sofia Nero zoeken ja. nu. En 29 maart in de 013, dus je bent welkom. Ja. Jij ook, trouwens. Het is hartstikke leuk. Het <laughs> zal wel weer op een vrijdagavond zijn. Nee, het is een donderdagavond. Oh, dan en heb ik geen spoed. Vroeg, dus dan kun je ook gewoon, uh, gewoon vroeg weer uh, naar de studio. Oké. Okay. Um, nou, ik kan wel zeggen dat ik kom, maar ik weet niet... Mezelf... Nee, ja, ik, je bent in ieder geval bij deze uitgenodigd. Ja, dank je. En, 13 uh, maart? Nee, bij de nou? Nee, dat is toch weer? 29 maart. 29 maart. Deuren gaan om half acht open en wij spelen om 9 uur. Oké. Okay. Hey, heel veel plezier alvast. Ja, da dank je wel voor het bellen. Geen dank, graag gedaan. Oké. Okay. avond. Doe, goede reis nog. Naar Tilburg. Doei, doei. Hoi. Aan de telefoon nu Ferdinand. Ja, hoi. Ja, ik was bijna in slaap gevallen, moet ik je eerlijk zeggen. Dat kan helemaal niet, want die muziek nee, was keuwer. Nee, nee, ik was met, met plezier aan het luisteren. En ik, ik moet je eerlijk zeggen dat die, die jonge, jonge man die net aan de, aan de telefoon was, wat leuk was als iemand nog zoveel plezier heeft in de dingen. Ja, zeker, ja. Nee, hij, ja zei, hij was een... Dat hij dat allemaal, dat, dat allemaal lukt. Ja, nee, maar dat klonk ja, heel goed. Ja, heel geweldig. Ferdinand. Ja, man. Wij moeten dat eens is. even praten, want ik heb het gevoel dat ik jou wel eens eerder gesproken heb. Dat jij mijn hand, mijn hand gelezen hebt nou. toen. Ja, en ik kan me ook nog herinneren dat jij, mij, waar? dat jij mij een boek zou sturen. Nou, dat is niet helemaal waar. Is dat niet? Heb je geen ik boek? Ik vind het al bijzonder dat je dit, uh, Jij of, nou, nou, volgens mij, je, je, nou je hebt toch een boek geschreven? Ja, dit is de tweede keer. Heb jij een boek geschreven? Ja, ja, ik heb een boek geschreven, want dan wou ik het eigenlijk niet over hebben. Nee, maar dat zou je toen opsturen. Dat zou oh, dus zeker dat doen. Dat aan verzin een ik niet. Dat kan je nu op rekenen. <laughs> ja. Maar het vervelende was dat ik had iets over uh, toen een beetje, ja dat was een beetje de guna-guna, wat je toen niet wist, weet je wel. Koken, Indonesische keuken en dat soort dingen. Ja. En toen heb ik je hand bekeken vanaf hier. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat zei ik net. Ja, natuurlijk. Nou, en uh, dat vond ik bijzonder leuk, ook hoe je reageerde. En dat ik dat boek beloofd heb, dat weet ik niet meer, maar ik ga nu wel... Ja, schrijf het even op, hè, want dat je het niet nog een keer vergeet. Want ik was tamelijk teleurgesteld. Oh, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik zal je vertellen... Je hoeft niet teleurgesteld te zijn het boek wat ik geschreven heb je. Goed. Ga, we, we, gaan, we, gaan nu, we gaan nu eventjes naar um, waar. Ja, nee, maar dat boek, dat krijg je. Oké, okay, prima. Is. Dat is mooi. Heb het ik toch nog even geregeld. En wat? Als ik direct... Nou, wacht even, want anders gaat het mis. Als ik direct dan afsluit met jou... Ja? Dan hoor ik even van de secretaresse. Ja, van de secretaresse. Ja, die was net nog regisseur, maar dat ging helemaal mis. Dus die is nu secretaresse geworden. Ja, dat, heb ik, dat dacht ik al. Ja, nee, die, die, uh, ja, ik weet niet zeker of dat gaat werken, maar we proberen... De... Oh, nou ja, ik... je krijgt je boeken in ieder geval. <laughs> Dank je wel. Maar waar, waar, waar bel je nu voor? Nou, ik bel eigenlijk omdat... Uh, uh, Nederland zit dus in een crisis. Ja. En je vroeg geloof ik van, wat doe je nu om... Uh, uh, ...levert je wat op? Toch? Ja, ja. En welke kansen biedt de crisis? Ja, ja. Nou, er is helemaal geen crisis. Er wordt een crisis aangepraat. Als iedereen maar hard roept, er is een crisis, er is een crisis. Ja. Er is er een crisis. Er komt nu wel een crisis. Maar wij zijn vast aan het, aan het voorfeesten. Er is helemaal geen crisis. Iedereen doet wat hij wil. Iedereen heeft gewoon zijn salaris. Er is helemaal niets aan de hand. Maar er beginnen al wel wat ontslagen te vallen. Ja. Het is voor, voor, ik weet dat het voor ZZP'ers, voor veel uh, mensen zonder personeel, uh, lastig is. Er zijn heel veel mensen die het heel moeilijk hebben. Jawel. Dus in moeilijk die zin is het wel een beetje crisis. Zijn mensen die het heel moeilijk hebben. En die zijn er altijd geweest. En het, is, het gaat natuurlijk een beetje achteruit. En sinds we de euro uh, zijn ingeluld. Inge, uh, ik kan geen ander woord zeggen. Worden de dingen een beetje moeilijker. Maar ik wil even bellen over dit. Uh, ja, over de kansen. Mijn beste jongen. Ja. Over uh, handlijnkunde, weet je. Ja. Buiten een heleboel dingen die ik doe... Heb ik, ben ik dit ooit eens begonnen als hobby. En dat, dat is over de jaren eigenlijk uitgemond... in een soort professioneel iets. Ja. En handlijnkunde... zoals ik toen ook Johan was... Een beetje vreemd over de telefoon. Ja, toch dat... is het waar. Ja, ja, wat ik me daarvan herinner is dat ik mijn hand bewoog en dat jij toen zei: Je moet je hand niet bewegen. Dat, ja, dat vond ja, ik wel frappant. Ja. Dat is frappant. Ja. Maar, maar even, nee, ik wil toch even naar de crisis. Want, welke kansen worden ja, jou. Nee, maar ik, ik, ik, ik kom bij die crisis. Oh, okay. Er komen heel veel mensen bij mij tien keer zoveel als, als ooit om hun hand te laten lezen, om die, die lijnen in de hand te laten lezen. Ja. Wat kan ik doen, staat er veel ongeluk, staat er veel geluk, begrijp je? Ik... Je levenslijn, je hoofdlijn, je hartlijn, je lotslijn. Dus mensen, de gaan zo maar door. mensen worden onzeker en ja, komen dan onzeker. meer ja, nou, dan... God, kunnen we even over praten? Het is niet alleen natuurlijk die, die kunnen. Ik doe nog wat andere dingen ook, Kun we erover praten. Kijk eens naar die hand van mij, kijk eens naar de irischoppie. He? Je ogen, hoe ze staan. Ja. Al die bij elkaar, een goed gesprek. Nou, dat deed ik altijd voor mijn plezier. En nu word ik gebeld. Ik zeg jongens, over drie weken. Zo druk geworden. Het gaat allemaal over één ding. Kan ik weer een betalen? Kom ik in de ellende? Kom ik er nog uit? En, en dan zeg jij, er is geen crisis. Hé, eh, wat zeg je? En dan zeg jij, er is geen crisis. En ik zeg, er is geen crisis. Dat zeg ik nog steeds. Maar de mensen worden in crisis aangepraat. Hm. Ze worden doodsbang. Iedereen kijkt iedere dag naar zijn hypotheek wat er gebeurt. Het wordt er veel opgevoerd. Natuurlijk is er een teruggang in de economie. En, en, en zijn er dingen waar je heel erg geletterd op moet zijn. Maar het wordt overdreven. Hm. Merk jij een crisis dan? <laughs> Zal ik je iets wat vertellen? Nou ja, doe dat eens. In jouw levenslijnen staan geluk... Bijna met een, uh, een ad. Gelukkig, dat gaat allemaal goed. in je gezin, alles. Je kind. Je nieuwe kind, alles goed. Ja, je krijg een nieuw kind, dat zei je de vorige keer. Ja. Dat, lijkt me, dat lijkt mij eerlijk gezegd vrij sterk. Maar, maar je weet het niet. Nee, je weet het nooit toch? <coughs> nou, maar in ieder geval, ja. het, is wel, het is wel apart dat je het weer zegt, ja. Maar, <coughs> maar uh, ja, nou ja, we zien het wel, hè? Um, nou ja, we zien het dan. Ja, toch? Je moet er natuurlijk zelf heel erg veel aan doen. Aan een kind krijgen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik weet ongeveer wat je. Ja. Nou, zeker oh. in mijn geval. Ja, Nog. maar ik, ik de, de, de essentie is dat het allemaal een beetje overdreven is. En het wordt bijna gebruikt als een soort ja. We hebben geen nieuws, dan maar weer even die economie omhoog halen. We krijgen een terugslag. Aan het eind van, van, van dit jaar. China, Brazilië. Zuid-Amerika, die een beetje de boel overnemen. En dan krijg je de, de terugslag echt. Maar nu is er eigenlijk nog niet veel aan de hand. Het is alles zo geweest dat er bepaalde bedrijven verhiërd gingen... dat mensen naar banen zochten. Maar er is nog geen, uh, nog geen pijn op, hoor. Hm. Dat zouden heel veel landen in de wereld graag willen ruilen. Ja, nee, dat, dat geloof ik meteen. Maar in ieder geval is het wel zo dat steeds meer mensen een beetje onzeker worden en dan bij jou terechtkomen om de hand te laten lezen om te ja, kijken om de hand te laten lezen om, om, om eigenlijk meer om een gesprek denk ik. Ja. Want ja, in die lijnen van het, ik kan het wel de lijnen van het leven kan ik wel zien of je oud wordt of, of wat voor mankementen je dan ook hebt. Maar ik kan niet precies zien of je je goed uitwerkt. Maar een goed gesprek daarover is altijd mogelijk. Essentieel. Ik dank je wel voor het bellen, Ferdinand. Ik heb het graag gedaan. En uh, dat boek... Uh... Ja, dat boek. <laughs> kan ik dat naar, naar de... Ja, nee, daar, we gaan nu hangen. Ik dank je wel, Met hè. Wil je de redactie sturen? Ja, dat komt. Je krijgt nog even, iemand even aan de telefoon. Oké. Okay. Dank je wel. En, en luister dan. Als je dan ooit dat boek gelezen hebt, ja? bel me dan een keer terug. We spreken elkaar nog wel een keer. Maar bel me dan een keer Ho, terug moet je hoe je het vindt. Even je nummer erin zetten. Al die dingen die ik je nu in meer vertel... Staan, er allemaal staan in. daar allemaal in. In een, in een... Het is een thriller. Ja. Maar die staan okay. ik sta erin. Oké. ik uh, zou het bijzondere prijs stellen je als je dat zou willen doen. Moet je even je telefoonnummer erin zetten? Dan doe ik dat. Um, bedankt en een goeie nacht nog, hè? Tot later. Oh, hij is al weg. <laughs> uh, Claudia. Ja, hallo. Goeien nacht. Hoe is het met jou, met jou in de crisis? Um, ja, nou, ik ben net op de terugweg van een opdracht. Um, ik kom net uit Meerijnen, ik ga terug richting Delft. Ik ben een ZZP'er en ik heb een historisch kookbedrijfje genaamd, uh, dehistorischekeuken.nl. En um, als historisch kok met enigszins moeie voeten en een auto vol met schone afwas, uh, rijd ik terug naar huis en ik ben redelijk tevreden, want het is de eerste klus van 2012. En er wachten mij nog 17 klussen, want ik heb de ene offerte aanvraag naar de andere. En dat de, is gewoon geweldig. De eerste van 2012, daarvan zou ik denken dat is niet heel op. op, op nee, maar dat gerekenen. was vorig jaar ook zo. Januari niks, februari niks. Alleen vorig jaar had ik uh, bijna geen aanvragen te verwerken. Ja. Twee is prima. En gemiddelde offerte kost bij mij een paar weken uitrekenen, want ik doe historische recepten. In een historische locatie met heel veel achtergrondinformatie. Dus er zijn heel veel verhalen bij. Yeah. En, um, maar dit jaar, ik heb januari en februari alleen maar zitten schrijven zo'n beetje. En um, ik heb naar nou een hele stapel. En ik heb in januari het acquisitie Bootcamp gedaan. Um, uh, het ABC, dat is ook op internet terug te vinden. En het was heel erg geweldig leuk. Met allemaal mensen die uh, ZZP'ers um, de goede kant op willen helpen. En uh, um, van hou op met... Uh, Kleuren, maar probeer je klanten te vinden, of te zorgen dat ze jou vinden. Dat is eigenlijk belangrijker. En uh, dat geeft een hele goede boost tegen het, uh, uh, ja, de crisisangst, zeg maar. Ja. En hoe ging het vanavond? Ja. Uh, geweldig. Het <laughs> ja, was echt uh, erg leuk. Ik maakte recepten van het nieuwe, pas uitgegeven Kastele kookboek van Robbie del Arria. Ook te vinden op internet. En uh, voor het eerst, uh, of nou, eigenlijk voor het tweede maar dit was uh, een, een nieuwe uh, opzet. Ja. Uh, mensen kregen een diner en van tevoren een uitleg over dat boek, kookboek, over de schrijver en uh, hoe dat al gegaan is. En daarna had ik beneden uh, bij het restaurant alles voorbereid en, uh, en er waren een paar mensen geweldig aan meehelpen en zo. En het liep als een tierenleer, het was hartstikke leuk. Nou, en, uh, en kun je, al die, gasten, uh, kun je nou? al die ingrediënten nog krijgen dan? Nou ja, maar ik, ik ben al vijf jaar uh, al vijf jaar bestaat mijn bedrijf en ik kook altijd mijn ingrediënten of mijn recepten dag en nacht. Dus ik kook al vijf jaar alleen maar historische recepten. Dus de dingen die ik kan maken, die maak ik. Is dat lekker? Uh, er zijn ook dingen die niet meer kunnen, zoals dodo, want die is op. Maar <laughs> heel veel dingen zijn er nog wel. Ja. Maar wat heb je vanavond bijvoorbeeld gemaakt? Ehm. Um, um... Tijdens de lezing heb ik ze een soort, hem, soort amuse, een hapje met brood en uh, wilde champignons gegeven. Toen kregen ze een kruidensoepje. Daarna kregen ze forel. Dan heb ik vers staan bakken waar iedereen ongeveer bij was. Hoeveel, hoeveel mensen, ik... hoeveel mensen aten er mee? Um, 30. 30 Dertig. Dus dat mensen. is een klein groepje hoor. Want ik, ik kan. Uh, um, met een diner gaat het tot honderd en met een uh, proeverij kan het tot 3000. Zo, dus er echt waar? Er komen wel wat mensen aan. <laughs> maar niet tegelijk, hè. die lopen dan rond en die komen allemaal proeven. Dat werkt anders. Maar um, um, daarna had ik ook nog iets heel bijzonders gemaakt. Een duizelpastij. Niet voor vegetariërs. <laughs> en dat betekent een pastij, dat maak je deeg met de hand. Althans, zo hoort het. En ja? dan um, um, vul je zeg maar zo'n springvorm. En dan vul je daar de, gerecht, de ingrediënten in die zo'n pastij heel smakelijk maken. En toevallig heb ik op Radio 5, op 29 december, ook een pastij uitgedeeld... Um, voor de jubileumuitzending. En dat was heel erg leuk. Dat was, is dat, een... was dat in Plein 5? Nee, uh, Hoezo Radio. De ah, een okay. wetenschappelijke uh, ja, ja. uitzending. Ja. En dat duurde uh, wel anderhalf uur. Dat was erg, erg leuk. Mocht ik dan mijn eten uitdelen en daarover praten. Klinkt wel als een leuke baan. Ja, nee, ik heb hem zelf uitgevonden. Dus dat is nog leuker. Ja. En hoe maar zie je er dan ik... uit als je, als je uh, kookt als historisch kok? Hoe ik er zo kan uitzien, nou, als ik kook, dan is niet de moeite dat je daar aan gaat kijken, want dan ben ik gewoon aan het werk. Dus dan maar je hebt kook, niet een historisch ja, kook kookpak aan? Nee hoor, ik kook gewoon in kleding die gewassen kan worden. Maar als ik het ga uitdelen, dat is een ander verhaal, dan ben ik voor het publiek. Dan heb ik mijn, um, um, of ik heb mijn soort uniform aan, ik ben een donkerrood en um, zwart of donkerblauw erbij, of een leuke rok erbij of zo, altijd lang. Of ik heb mijn historische kleding aan, maar dat ligt heel erg aan de locatie en aan het menu. Als ik alleen maar één periode geef, zo zeg maar, alleen maar Romeins, dan heb ik wel Romeinse kleding aan. Dan geef ik drie perioden. Dan meestal doe ik geen historische kleding, want dat is te verwarrend. Dan moet je dan Romeins aan doen of middeleeuws of uh, 17e zeventiende. Ja, ja. dan, dan wordt het zo rommelig. Wat is je website? Wat is je uh, website? www.dehistorischekeuken.nl En daar kunnen mensen heel veel dingen op terugvinden. We zijn even aan het kijken. En alle kijken, vragen even. worden beantwoord. Of, oh, <laughs> maar okay. het is ook vooral lekker. <laughs> Ik zie uh, daar ik een was foto was... van jou. Oh, heb je hem Dat is snel. Ja. ja, dat is een regisseur. Dat ik is... heb een hele goede regisseur van, uh, vanavond. En, uh, die... <laughs> ja, dat gaat er net <laughs> aan de lijn Dat was heel aardig. Razend snel uh, met computers en zo. Maar uh, even kijken. Je hebt, een, uh, je hebt een blauwe jurk aan met, een, met iets berchtjes erover. Is dat dan historisch ook? Nou, weet je, dat is mijn uh, talisman. Die foto is gemaakt op mijn allereerste uh, opdracht... Oh. Dus um, ik kan, dat kan ik me niet per se zeggen, maar het was wel iets wat ik in huis had. Ik werd op een dinsdag gebeld voor die zaterdag en toen moest ik voor 150 mannen even wat leveren. So. Dus eigenlijk was de kleding de minste zorg. Het ging om de inhoud. En uh, die stond en daarna ben ik maar naar de Kamer van Koophandel gegaan, want het liep ineens meteen. Dus um, dat is van vijf jaar geleden bij een opgraving, want ik werk veel met archeologisch materiaal, ja. archeologische onderzoek. En dat was bij de opgraving in Vlaardingen, bij de vergulde hand. En ik had gezegd tegen de mensen van de organisatie, die kenden van je moet wat doen hier voor je mensen, anders gaat je publiek rennen. Ja. Die gingen aan de stad in omdat, omdat ze dorst hadden omdat het warm was. Claudia, kan jij dat nu even doen dan? Uh, Oké, okay. <laughs> en zo ging het. Geweldig joh. En, uh, en, en, en is het nu ook financieel een succes aan het worden? Um, als ik heel eerlijk ben, is dat vrij moeilijk, omdat mijn inkomensprijzen alsmaar omhoog gaan. Yeah. Maar wat ik doe is zo exclusief, um, dat de waardering daarvoor ook omhoog gaat. Uh, dus ik ga nu wel een beetje gelijk op. Maar ik geloof ook in de John Locke-theorie. Dat is uh, zo'n liberaal, ook al ben ik niet per se liberaal. hoor, Maar die zegt, uh, in moeilijke tijden moet je investeren, want dan zul je daarna beter oogsten. En uh, dat doe ik. Ik investeer in mijn bedrijf, in mijn kennis. En uh, altijd heb ik uh, plezier geost uiteindelijk. Uh, misschien wel niet meteen, maar later in het jaar weer wel. Dus dat heeft altijd zin. Nou, hartstikke mooi. Ik wens <laughs> ja. je heel veel succes. Het ja, klinkt leuk. Ik, uh, het ja. lijkt mij ook wel eens leuk om zo'n etentje ja, mee te doen. Ja, maar er is wat te regelen, hoor. Geef maar geld als jullie wat met personeel willen doen. Dan kom ik wel. <laughs> Ik, uh, ik heb zelf uh, ik, ik, ja. keuken, dus ik, ik kan overal koken. Ook in Hilversum of uh, ik weet niet waar je zit in nou, de smettestudio's. Als je, of, je uh, zelfs in Hilversum kunt koken, dan kan je het overal. Tuurlijk, ja overal. Op, op een opgaving maakt niet uit. Dankjewel voor het bellen ja, en wie weet tot, tot ziens. En ik uh, vond het okay. in ieder geval heel leuk. Dankje. je. Goeiedag nog. Doeg. Dag. Ik denk dat wij nu aan de laatste beller toe zijn. Er wordt trouwens helemaal niet gemeld, gek genoeg. Toch? Nee, alleen maar tweetdingetjes op de mail ook. En getwitterd wordt er wel, maar dat zijn meer... Even kijken even kijken of er iets bij staat. Nee, dat is niet echt... De, oh, wacht. De crisis zorgt voor creatieve financieringsvormen. Ik heb 83.000 euro werkkapitaal uit mijn netwerk gehaald. Oh, dat moet ik ook eens proberen. Goed, we gaan naar... Uh, aan de telefoon naar... Meneer Terbroek, goedenacht. Goedenacht. Hoe is het met u? Beter dan, in het, uh, dan een paar maanden geleden. Ja? Wat is er uh, veranderd? Nou ja, kijk, ik ben dus de inzicht gekomen. Ik, had, ik, heb, uh, ik heb een schildersafwerkingsbedrijf. Ja. En ik had een aantal mensen in dienst. Dat waren er uh, een stuk of twintig, zeg maar. En in de gouden tijd kon ik daar, uh, wat, wat zij deden, kon ik daar een percentage opleggen. En dat, uh, dat was dan voor mij, zeg maar, ja. overheid. Of ja. hoe je het wil. Ja. Ik denk dat een hoop ondernemers, waar, waar ik ook dus deel van uitmaakte, uh, de fout hebben gemaakt om, om veel te lang vast te houden aan dat overheidsbedrag. Als het ja. dus, dus wat minder ging. Dan, ik, heb, uh, ik had op een gegeven moment had ik 15 mensen in dienst. En als het wat minder ging, dan, uh, dan liet ik iemand. Jan, moest zich helaas laten gaan omdat het minder ging. Ja. Maar. Ik ben nu tot het eentje gekomen dat als ik mijn, mijn, mijn, mijn aandeel terugbracht, dat ik gewoon meer mensen aan het werk kon houden. Maar verdient u dan ook nog wat? Ja, minder. Ja. Maar wel, maar, maar, maar, maar voldoende om van te leven. Alleen, uh, ik denk dat, en dat zie ik bij vrienden van mij ook, die meubelzaken hebben of kledingzaken, ja. uh, dat die veel te lang vasthouden aan, aan de... Aan de, aan de winstmarges die ze vroeger hadden ja, ja, ja. en zich niet hebben aangepast aan dat aan, aan, het, het minder is geworden. Uh, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ben door het eerste gekomen dat, dat ik ook best wat minder kan doen. En dat ik daarmee twee... Want ik, ik, ik had uh, 15, 16 mensen in dienst, dat is op het een gegeven moment teruggegaan naar, uh, naar, naar, naar vijf man. Ja. En nu heb ik er weer tien. Vijf van die ouderen heb ik weer terug kunnen nemen. Omdat ik zelf minder heb genomen. Weet je wat ik bedoel? Ja. Mensen, mensen hebben veel te lang vastgehouden. Ik heb vrienden die zitten in de kledingindustrie. Die, die, die hadden wel 100% wismarge. Wat ze inkochten voor 50 euro ging eruit voor 100. En, die hebben, en ook ik had dat zo. Ik had, als ik mensen uit, uit liet, liet werken. Dan legde ik daar gewoon een percentage op. Maar dat, dat, was, dat kon toen en dat, dat kan niet meer. En doordat en, u zelf nu minder winst pakt... kunt u in ieder geval die mensen in dienst houden. Ja, want die minder winst die ik heb... Die, die is voor mij nog ruim voldoende. Maar ik, heb van de, ik ben van teruggegaan van 17 of van 16... Ik, ik weet het ook niet meer exact, naar 5. En, en toen, ik, toen kwam ik tot het inzicht. dat, dat Zo ging het ook niet, want, want dat, dat liep maar steeds terug... Ja. En to, toen heb ik me gerealiseerd dat, dat dat percentage wat ik oplegde, bovenop wat, wat zij deden, dat het eigenlijk niet, niet meer reëel was. Inderdaad. Dus als je, nu, als je nu een schilder bij u uh, inhuurt, dan is die goedkoper geworden? Ja, omdat, omdat ik dat van ja. minder, minder krijg. En heeft u nou per, per saldo nu weer wat meer mensen in dienst, heeft toch ook nog meer geld? Ja, wat zegt u? Nou ja, als je iets minder krijgt... maar wel meer mensen aan het werk hebt, dus meer werk hebt... dan is misschien uh, per saldo toch weer meer geld dat u verdient. Ja, dat is, het, dat is ook weer het rare. Want het is ook zo. Dat is ook zo. En dat, dat, maar daar ben ik later pas achter gekomen. Dat, ben, dat, dat, dat, ben ik niet, dat, dat was natuurlijk niet onmiddellijk zo. Nee. Maar om, om, omdat ik nu weer meer mensen uh, aan het werk heb... Waardoor ik minder krijg per man. Maar omdat het meer mensen zijn, krijg ik ook weer meer. Ja, ik snap het. Scheelt het u zelf ook nog? Nee, nee, ik ben alleen maar bezig met het runnen van mijn bedrijf. Ja, ja. ja. Maar, maar, en dat zie ik ook dus bij mijn vrienden, uh, die, die dus uh, ook ondernemers zijn. Die zijn volgens mij veel te stark gebleven in, in de marsjes die, die mogelijk waren toen het echt niet op kon. Ja die eigenlijk eerder vasthouden aan die masjes die, uh, die toen geld ja. als, als dat ze teruggaan tot een soort realiteit. Ja, maar en die... ik heb... ja, Ja, die denken misschien als je een keer naar beneden gaat, dan kun je nooit meer omhoog. Dus dat moeten we zo laat mogelijk doen. Ja, maar je moet. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de mensen die voor je werken. En daar ben, ben ik natuurlijk onderweg ook naartoe gegaan. Naar daar ben ik ook onderweg op, pas opgekomen. Dat, dat, dat, dat inzicht heb ik ook pas later ja. gekregen natuurlijk. Maar het is, dat, het is in ieder geval gekomen. Ja, ik ga u onderbreken, want het programma zit erop. We moeten, we moeten plaats maken. Het is bijna twee uur. Het is niet anders. Het is niet anders. Maar ik, ik heb het wel begrepen. En ik ben blij dat u gebeld heeft. Ja, en ik, ik, ik hoop dat het... En laat de andere mensen zich daar nou ook realiseren. Ja, dat, ja. Nee, het, maar ik denk het, dat dat gebeurt. Ik dank u wel voor het bellen, meneer Terbroek. Ik heb het graag gedaan. Goeienacht, hè? Ja. Want ik moet nog wel even zeggen natuurlijk wat er maandag gaat gebeuren. Dan praat Lex Bolmeijer met pedagoog Stijn Siekelink. Die promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... met zijn proefschrift Het Beste van de Jeugd. Siekelink nee, geeft commentaar op de wachtlijsten in de jeugdzorg... die alsmaar niet verminderen. Goed, dit was Casaluna. Ik dank iedereen voor het twitteren. En voor het mailen en voor het bellen natuurlijk. Uh, en ik wil nog even zeggen dat uh, wij plaatsmaken voor nachtvluchten. Dat begint altijd met vluchten in het verleden. En dat wordt gepresenteerd door Nora Romanesco. Die zit hier tot 7 uur. Die is de hele nacht wakker. En die, uh, die laat u allemaal mooie radiofragmenten horen. Ik dank u zeer voor het luisteren. Veel plezier. Maandag bij Lex, zometeen bij Nora. En volgende week vrijdag dan, uh, ben ik hier weer. Graag tot dan. Goedenacht.